Ik was bezig met een cirk over Hebreeën, op een Hebreeën brief. En dit is dan de derde onderwijzing, Paulus. Onderwijs de Hebreeën Het begint bij Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 1. Nu had ook in het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom staat er. Nou, ik heb dus iedere keer een streepje gezet als het er niet in de grondtekst staat. Het eerste, daar staat een protos, maar dat betekent eigenlijk verordening. Dat betekent geen verbond zoals het vertaald is, maar dat betekent verordening. Dus het was in het eerste verordeningen. Voor de dienst en het Aardse Heiligdom. Dus af en toe staat er heel wat anders. Is er heel wat anders in de Bijbel gezet dan wat eigenlijk in de grondtekst staat. Dat is erg jammer. Maar daar hebben we het mee te doen. Maar het betekende dat er dus verordeningen waren voor de dienst. En ook waren er verordeningen voor het Aardse Heiligdom. Nou, ik heb hier nog even ondergezet, die verordeningen. Dus die kajomen, wetten en voorschriften. En Latrea is dan services en diensten. Dat gaat dan gaat het over de eredienst, wat er dan vertaald staat. Dat andere Kosmikos, dat gaat over het universum in zijn totaal. Dus het gaat niet over het aardse, maar het gaat echt over het volledige universum. En dat is veel groter dan dat ze ooit gedacht hebben. En Hagion, dat gaat dan over die services. En dus voor het heiligdom worden er eigenlijk allerlei of veranderd gemaakt want staat er er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar nou wij hebben hier ook een kandelaar staan maar die in de tempel stond binnen in de tabernakel die was helemaal van goud nou als je in Jeruzalem komt en je komt zeg maar, dus vlak bij de bij de muur dan zie je daar ook al een gouden menorah staan, die staat al klaar voor de herbouw van de nieuwe tempel Helemaal van goud, is onvoorstelbaar. Die is groter als dat je zelf bent. Op ware grootte gemaakt. En er staat ook de tafel met de toonbroden. En waar dat stond, dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel... was van de tabernakel... het gedeelte wat het heilige der heiligen genoemd werd. Dat had een speciale betekenis. In het heilige der heiligen mocht maar één keer per jaar... De hoge priester naar binnen. Daarin stond het gouden vierhoekwad, de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. En in die ark lagen de gouden kraak met het manna, wat het volk Israël dus elke dag kreeg. De staf van de Aaron die gebloed had en de stenen tafelen van het verbond. Het is best opmerkelijk dat Paulus dit zegt. Want het oude testament staat wat anders. In één koningin staat er was niets in de ark. Dan alleen de twee stenen tafel die Mozes bij de Horeb ingelegd had, toen Jave een verbond gesloten had met de Israëlieten, toen ze uit het land Egypte waren vertrokken. En dat is koningen, dus dat is een heel tijd nadat het allemaal gebeurd was. Dit was ten tijde dat dus de ark in de tempel gebracht werd door Salomo. En dan zie je dat hij dat opschrijven dat er alleen de twee stenen tafelen in lagen. Dat is raar. Want ik denk dat Paulus wel gelijk heeft dat hij schrijft... dat er echt meer in lag. Dat dus ook die andere dingen in lagen. Dus hoe dat verwaarde stukje erin gekomen is, weet ik niet. Maar ik geloof toch dat Paulus gelijk heeft... dat als Paulus zegt van dit ligt erin, dat dat erin lag. Bovenop deze aak waren de gerubs van Gods heerlijkheid... die het verzoendeksel overschaduwden. En over deze dingen zullen wij nu niet... voor stuk voor stuk spreken, zegt Paulus. Dus hij gaat ervan uit omdat hij natuurlijk schrijft aan Hebreeën, dus aan Joden, zeg maar dat dat allemaal bekend is maar het gaat natuurlijk over de gerubs die over het verzoendeksel gebogen staan en het was natuurlijk frappant want het verzoendeksel waar de, zeg maar, dus het bloed gebracht werd door de hoge priester elk jaar om verzoening te doen voor hemzelf, maar ook voor het hele volk dat heeft natuurlijk heel veel overeenkomsten met bij de ...opwekken van Yeshua... ...toen daar dus twee engelen zaten... ...aan het hoofd en het eind ...en Yeshua die daar dus tussenin gelegen heeft... ...en ik denk dat dat alles met elkaar te maken heeft... ...dat is niet zomaar... ...dat staat niet zomaar in de Bijbel... ...nee, Yeshua heeft daar dus ook tussen twee gerubs gelegen... ...dus was alles zo ingericht ...in het deel van de tabernakel... ...waar de priesters voortdurend binnen gingen... ...om de diensten te volbrengen... ...dus die priesters... gingen dus in het gedeelte waar hun mochten komen elke dag naar binnen om dus de offers te brengen... die voorgeschreven waren. In het tweede deel ging alleen de hoge priester... eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed... dat hij voor zichzelf en voor de afdwalingen... van het hele volk offerde. En waarom nou met bloed? Er staat er expliciet bij... hij moest met bloed naar binnen gaan... want de Heilige Geest maakte duidelijk... dat de weg naar het heiligdom... nog niet openbaar gemaakt was. Zolang... De eerste tabernakel nog in gebruik was. Dus zolang zeg maar, dat eerste nog bestond, moesten al deze dingen gewoon doorgaan. Jaar op jaar op jaar moest steeds dat bloed naar binnen gebracht worden door de hogepriester. Voor hemzelf, maar ook voor de afdwaling van het volk. Met andere woorden, hij ofte eigenlijk een soort verzoening voor het volk. Maar die verzoening die was maar tijdelijk. Er moest elk jaar weer opnieuw. Dus het was niet zo dat al die zonden weggingen en dat het dus gewoon klaar was. Nee, het moest elk jaar weer opnieuw, moest er verzoening gedaan worden op grote verzoendag voor de hoge priester zelf en ook voor het hele volk. Nou, Paulus zegt dat het een zinnenbeeld was voor de tegenwoordige tijd. Want in overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, dus de priesters en de hoge priester, wat zijn geweten betreft. Tot volmaaktheid te brengen. Want je zou verwachten, als je dat elke dag offers brengt, en ook dat die hoge priester elk jaar weer opnieuw voor zichzelf offers brengt en voor het volk, dat je dan denkt, dan moet hij toch op een gegeven moment, moet hij dan zover opklimmen dat hij volmaakt wordt. Want anders is het bijna zinloos om elk jaar weer opnieuw die gang te maken, als het helemaal niks uitricht. En toch zegt Paulus, het is een zinnebeeld. Want het haalt er eigenlijk niks uit. Het was een Doorkijken naar wat er gebeuren moest... maar het bracht hem niet... tot volmaaktheid. Dat betrof hier alleen voedsel en dranken... en verscheidene wassingen... vleeselijke verordeningen die opgelegd waren... tot de tijd van de betere orde... zegt Paulus. Dus het zag... naar een betere orde... en we weten allemaal welke orde dat was. Dat was de orde van Yeshua. En dan zegt Paulus ook... maar toen is de Messias verschenen... de hoge priester van de toekomstige... Goederen, Er is goederen vertaald, maar er staat goederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel... die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Met andere woorden, alles. De tabernakel, de tempel, alles was gemaakt naar het voorbeeld... wat Mozes getoond was op de berg. Dus de Messias, dat was de hoge priester... van hetgeen wat vertoond was op de berg. Dat was niet de Messias van wat nagebouwd was, dus de tempel of de tabernakel, maar hij was degene, de hoge priester, van wat in de hemel is, waar het voorbeeld aan Mozes getoond was. En Yeshua is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. En daardoor staat er niet. Het is dus erbij gezet, maar dat staat er niet. Dit is krachtig genoeg. Hè? En heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. En dat was cruciaal. Als dit niet gebeurde. Dan was er echt een heel groot probleem. Want in 70 na Christus is de tempel vernietigd. En toen was eigenlijk de offerdienst was klaar. En als de eis die God nog steeds heeft liggen. Door de offeranden niet voldaan wordt. Dan zitten we met z'n allen in de problemen. Maar gelukkig is de Messias gekomen. Die zegt me met zijn offer is gekomen voor eens en voor altijd... en dat offer gebracht heeft. En hij heeft door zijn eigen bloed... voor eens en altijd... een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En daar zat iedereen op te wachten. Ook de mensen in het oude testament... hebben daar met verlangen uitgekeken... en het niet gezien. In Johannes 20 vers 17 zegt Yeshua... tegen Maria... Houd mij niet vast... op de zondagochtend dat zij maar naar het graf gaat... Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader... maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen... ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en naar uw God. Het zou raar zijn als hij zelf God was en nou zou zeggen... ik ga naar mijn God toe. Dat is weer een bewijs dat hij geen God is, maar de Zoon van God. En hij zegt, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. Het belangrijke stukje is, houd mij niet vast. Dus er was iets gebeurd, of er moest nog iets gebeuren... ...voordat de mensen hem aan konden raken. En later zegt hij wel tegen de discipelen van, raak mij aan. Geef me iets te eten. en Dan kun je zien dat ik echt opgewekt ben. De Vitus 23, vers 9 tot 10. Jared sprak tot Mozes, spreekt tot Israëlieten en zegt tot hen... ...wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt... ...dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Dat betekent dat die oogst moest afgesneden worden... Anders kun je het niet wegbrengen. Dat was na de Pesach. De zondag. De dag na de Sabbat. Dus de zondag na de Pesach. Jezaja zegt. 3, vers 8, Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Nou dat heeft zoveel te maken met die eerste schoof. Die gebracht moest worden door die priester als beweegoffer. Dan snap je dus. Dat Yeshua. Die moest op. Als die ...opgewekt was als eerste voor de vader verschijnen als beweegoffer. Als eerste schoof als eersteling van de volkerenstaten. Werd hij dus bewogen voor de vader, want hij was opgewekt. En daarom zegt hij tegen Maria, raak mij niet aan. Want dat, die schoof moest eerst bewogen worden voor de vader. Hij moest niet aangeraakt worden, maar hij moest eerst naar de vader toe. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dus je begint op de dag na de Sabbat te tellen. En dan tel je vijftig dagen. En dan moet de jave een nieuw graanoffer aanbieden. En dat is dan een tarweoffer. En dan is Pinksteren, de Uitstotting van de Heilige Geest. Paulus zegt dat als het bloed van stieren en blokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld... en heilig tot reinheid van het vlees... en dat gebeurde op de Grote Verzoendag... want iedereen was dan weer rein... hoeveel te meer zal het bloed van de Messias... die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft... uw geweten reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Hij zegt, als het bloed van dode dieren... als dat al een bepaalde reiniging teweegbrengt, nou dan moet het bloed van de Messias die... ...zonderloos gestorven is... ...voor de zonde van de wereld... ...dan moet dat een helemaal een gigantische reiniging... ...teweeg brengen... ...en die moet ons dan zeker reinigen... ...van de dode werken... ...en waarom? Om de levende God te gaan dienen. Dat is de bedoeling. Nou, de Prospero is gift brengen... ...aan iemand die genezing geeft... ...dus dat is nog een speciale gift ook. En daarom... ...is Yeshua de middelaar... ...van het nieuwe verbond... Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen. Die er onder het eerste verbond waren. De geroepene de belofte van de eeuwige erftes ontvangen. Dus het is niet zomaar voor iedereen. Maar het is voor de geroepene. Degene die antwoord geven. Op de roep die gedaan wordt. Bekeert u. Keert u terug naar Yahweh. En geloof in Yeshua de Messias. Immers. Waar het testament is, zegt Paulus, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Het zou natuurlijk raar wezen als het moment dat de degene die het testament opgesteld heeft, dat hij nog leeft en de erfenis wordt verdeeld. Dat is niet gebruikelijk. Er moet eerst overtuigd zijn dat de testamentmaker overleden is en dan wordt zeg maar zijn erfenis verdeeld onder degene die hij vastgesteld heeft in het testament. Want een testament is bindend na iemands dood. En dat is logisch. Het wordt immers nooit verkracht zolang de maker van het testament nog leeft. Zou een rare toestand zijn. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Heel de tabernakel, alles wat gemaakt was, werd met bloed ingewijd door Mozes. Ook Aaron en zijn zonen werden door Mozes ingewijd door bloed. Dus alles wat er toen gemaakt is en wat ingesteld is... Dat heeft Mozes met bloed ingewijd. Want nadat elk gebod over inkomstig de wet aan heel het volk de Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scheraken wol en hies op en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft. Dat was heel belangrijk, dat alles dus eerst geheiligd werd voor God. Dus die dienst, aan nou, God kon niet eerder starten als dat alles zeg maar, door het bloed gereinigd was. Het kon niet zonder. Het is natuurlijk heel verpand ook dat hij bloed pakt en ook met water. Zeker als je nagaat dat op het moment dat de soldaat een speer in de zij van Yeshua steekt, dat er bloed en water uitgestort werd. Nou, dat heeft alles te maken met dit. Dat moest gestort worden om alles te reinigen. En je ziet dat eigenlijk alles van het oude testament naadloos past in het nieuwe testament. Ook de tabernakel en al de voorwerpen voor de eredienst besprekende hij op dezelfde manier met dat bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dus dat bestaat niet. Er is geen enkele vorm van vergeving zonder dat er dus bloed bij te pas komt. Yeshua heeft zijn bloed vergoten om verzoening te doen voor alle zonden van de wereld. En dat moest vergoten worden, want anders had er gewoon geen vergeving plaatsgevonden. Want je ziet dat elk jaar opnieuw moest die hoge priester weer het heilige de heilige binnen. En dat ging maar van jaar op jaar op jaar, honderden jaren achter elkaar ging dat door. En er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Pas toen Yeshua dit gedaan heeft, zijn eigen bloed vergoten heeft... En dat dus gebracht heeft bij de vader. was die verzoening daar. En toen was ook. heel die offerande was niet meer nodig. En vandaar dat dus ook de mensen kregen nog 40 jaar. dus het getal van de mensen. ze kregen nog 40 jaar om echt zich te wennen aan die nieuwe situatie. dat de hele offerande over was. Er zijn hele aparte dingen gebeurd in de tempel. Hè? Ze zeggen dat dus die ram die altijd weggebracht werd naar de woestijn. daar werd een touwtje aan vastgebonden. En dat touwtje, die rolde helemaal uit. ...tot in het heilige... ...en als dus die in de woestijn kwam... ...dan werd dat touwtje wat wit... ...als teken, als overlevering... ...of het echt waar is, weet ik niet... ...verpante is dat het dus na... ...het overlijden van Yeshua... ...nooit meer wit is geworden... ...dat touwtje is nooit meer veranderd... ...ja, of het waar is, weet ik niet... ...maar dat wordt verteld... ...in ieder geval... ...het was wel duidelijk in het jaar 70... ...toen was het niet meer mogelijk om te offeren in de tempel... ...want het was allemaal verwoest... En het hele Joodse volk werd eigenlijk verspreid over de volken. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemel zijn... hierdoor gereinigd werden. De afbeeldingen die Mozes gezien had op de berg... die werden nagebouwd op aarde... die moesten elke keer gereinigd worden door bloed. Maar de hemelse dingen, dus de dingen die Mozes gezien heeft in de hemel... die moesten door betere offers dan die gereinigd worden. En dat was het offer van Yeshua. Dus zelfs de dingen in de hemel... ...moesten gereinigd worden door het bloed van Yeshua. Omdat staat er. Want de Messias is niet binnengegaan in het heiligdom... ...dat met handen gemaakt is. Hij is dus niet in het heilige... ...maar ook niet in het heilige der heiligen verschenen. Maar... ...hij is in het tegenbeeld. Dus in het ware is hij verschenen. In de hemel zelf... ...om voor het aangezicht van God te verschijnen... ...voor ons. En daarom is hij een hoge priester geworden. De hoge priester... ...die dus pleit voor het aangezicht van God... En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoogpriester elk jaar in het heiligdom binnen gaat. Met bloed dat niet van hemzelf is. Want de hoogpriester ging steeds met bloed van bokken en stieren naar binnen. Maar Yeshua is met zijn eigen bloed. Want als dat zo was, dan had Yeshua vanaf de heen van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de volleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door het offer van zichzelf. Dus Yeshua hoefde niet constant... ...elk jaar opnieuw geofferd te worden... ...maar één keer was voldoende voor Yahweh... ...als er een zonderloos offer gegeven werd... ...dan was Yahweh tevreden gesteld daarmee. Gelukkig, want wij kunnen daar gelukkig achter schuilen. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal sterven... ...en daarna het oordeel... ...zo zal ook de Messias, die eenmaal geofferd is... ...om de zonde van velen weg te dragen voor de tweede keer zonder zonder gezien worden. Dus als hij terugkomt, dan komt u echt als heerser. En dan zullen we hem zien, hè, want wij verwachten hem tot zaligheid. We kijken naar hem uit. En heel de wereld hè, staat er zucht, omdat ze hem verwachten. Zachariër 12, vers 10 zegt toch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Zal ik uitstorten geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen als met een rouwkracht over een enige zoon. Ze zullen bitter over hem kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Dus op dat moment, als de Messias terugkomt, zullen ze erkennen dat ze het niet begrepen hebben. En dat hij wel er geweest is en dat zij hem doorstoken hebben. En ze zullen eindelijk erkennen dat de Messias die is geweest, maar die is er weer. En ze hebben er zelf wel heel duidelijk inzicht in gehad. Want voor Maimonides was dat heel duidelijk. Er was er een Messias ben Jozef, degene die de leidende Messias was... ...en de Messias ben David, dat is de heersende Messias. En ze hebben niet in de gaten dat het dezelfde persoon is. Hebreed 10 vers 1, want de wet die slechts een schaduw heeft... ...van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf... ...kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit onder onderbroken brengen... hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Paulus is een meester in hele lange zinnen... Hè, waar hij heel veel zegt. Want de wet... die een schaduw was... van Yeshua... Yeshua die moest er komen... en die zou de straf van de wet zou hij verzoenen. Maar wat er gedaan werd in de tempel... dat was dus een schaduw van hetgeen wat Yeshua kan doen. En dat zegt Paulus eigenlijk hier zo. Want... Als dat niet zo was, dan hadden die offers die jaar in jaar uitgebracht, hadden gewoon verzoening gebracht. En dat was dus niet zo. Zou er anders niet een einde zijn gekomen aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde wanneer ze eens en voor altijd gereinigd waren. Nou, hij hamert heel vaak op hetzelfde aanbeeld. Paulus zegt weer van als de priesters en de hoge priesters, als die echt gereinigd werden. ...en helemaal verzoend werden met God... ...door het brengen van het bloed van stieren en bokken, zouden ze zich niet eens meer... ...bepaalde zonden bewust zijn... ...want dan waren ze helemaal rein. En dat was niet zo. Dus ze waren zich wel bewust... ...van allerlei overtredingen die zij ze zelf deden. Maar nu wordt men door deze offers... ...elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want elk jaar opnieuw... ...moest de hoge priesters alles voorbereiden... ...voor het grote offer... ...wat op grote verzoendag gebracht werd waardoor hij elk jaar opnieuw in het volk ook herinnerd werd aan de zonde die ze gedaan hadden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Nou, dat was ook de reden dat het elk jaar weer opnieuw moest gebeuren. Daarom zegt hij, Yeshua, bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Eens Samuel 15, vers 22. Maar Samuel zei... Heeft Yahweh evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers... als in het gehoorzamen aan de stem van Yahweh? Dat zegt hij tegen Sal, hè, die dus voor zijn beurt gaat offeren... wat hij helemaal niet mocht. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Yahweh had al die wetten niet gegeven. Omdat die wetten nou zo heel erg nauwkeurig moesten nageleefd worden. Nee, Yahweh wilde dat... Hij gehoorzaamd werd. Hij wilde liever gehoorzaamd worden als dat al die brandoffers en die slachtoffers gebracht werden. Hij had het zelf ingesteld, want hij wist wat hij van zijn volk kon verwachten. Hij wist dat ze toch zouden zondigen en in allerlei dingen zouden vallen. En vandaar dat hij dus de brandoffers en de slachtoffers ingesteld had. Maar hij had liever gehad dat het hem niet nodig was geweest dat iedereen gewoon keurig netjes volgens zijn wetten leefde. Psalm 40, vers 7. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. En toch zegt hij dat in de Torah. Heel die Torah staat vol met allerlei wetten. Die hij eigenlijk eist. Maar wat hij eigenlijk wil, is dat je netjes de wetten voldoet. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: Zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen. En er staat ook in Psalm 40. Toen zei ik zie ik kom in de boekrol is over mij geschreven. Daarvoor had hij gezegd slachtoffer en graanoffer en brandoffers. En offers voor de zonde hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd. Hoewel zij over de wet worden gebracht. En toch hoor je steeds dat hij zegt dat hij een welbehagen had. Nee, maar hier zegt Paulus wat ook David heeft geschreven in zijn Psalm van dat hij dat eigenlijk niet gewild had. Hij had liever gewild dat ze gewoon de wet hielden. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, op oh God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Want God die bleef die eis houden. Hij moest aan zijn recht genoeg gedaan worden. En dat kon niet met die slachtoffers en die brandoffers. Dat ging gewoon niet. Het was wel een eis van hem om dat elk jaar te brengen maar het voldeed niet voor God. Er moest iets groters gebeuren. Iets wat definitief was en dat heeft dus Yeshua gedaan. Op grond van die wil van Yahweh zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Yeshua de Messias eens en voor altijd. Gebracht is er dan bijgezet, maar hij heeft zijn offer voor één keer gebracht 2000 jaar geleden. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde nooit zouden kunnen wegnemen. En dat wisten die priesters ook. Ze wisten dat elke keer als ze daar kwamen... van ja, het is eigenlijk steeds achteraf. We doen het voor iets wat achter ons ligt. Maar we weten ook dat als we hier weer naar buiten stappen... dan gaat het weer mis. Maar deze priester is nadat hij één slachtoffer... voor de zonde geofferd had... tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En daar is hij dus helemaal onze grote voorspraak... Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Nou, dat is nog steeds niet zo. hè? Dat tijdstip hebben we nog steeds niet bereikt. Daar kijken we met verlangen uit. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. Ja, en toch zijn wij niet volmaakt. Ook al proberen wij zeg maar zoveel mogelijk te voldoen aan zijn wetten en aan zijn verordeningen. Toch merken wij elke dag weer dat wij niet volmaakt zijn. Dat wij ook maar... Ja, mensen zijn die proberen om te leven zoals hij wil. En dat we dus echt Yeshua nodig hebben om hem te kunnen naderen. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt Yahweh, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En dit is in eerste instantie geschreven richting de Israëlieten. Dus niet zozeer voor ons, maar echt voor de Israëlieten. En aan hun zonde en hun wetloze daden zal ik beslist niet meer denken. Nou, die tijd is nog steeds niet aangebroken. Dat moet nog steeds vervuld worden. Dat is gewoon nog steeds een belofte die komen zal, maar die nog nu nog niet in vervulling is gegaan. Want waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Op het moment dat Yeshua dat offer gebracht heeft, is de vergeving voor de zonde en hoeven ook geen offers meer gebracht te worden. En dat zie je ook, ze worden ook niet meer gebracht. Ook niet meer in Israël, want het kan gewoon niet meer. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Yeshua. En dat bedoelt Paulus mee dat wij dus voor het aangezicht van God mogen verschijnen. Met alle eerbied, denk ik. Dat is niet zomaar, maar we hebben wel de vrijmoedigheid gekregen om door het offer van Yeshua hem te naderen. Wat voorheen niet zo was. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Hij heeft zijn lichaam gegeven en het voorhangsel is gescheurd. Dat is gewoon waar iedereen bij was, is het voorhangsel van de tempel gescheurd op het moment dat hij overleed. En daarmee is eigenlijk de toegang vrij geworden... voor iedereen door het werk van Yeshua. Omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart... in volle zekerheid van het geloof... nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten... en ons lichaam gewassen is met rij water. Het is natuurlijk geweldig hè, dat we nu met tot God mogen naderen... in het geloof dat Yeshua zichzelf gegeven heeft voor ons. Ja, als dat er niet is... Ja, dan kun je eigenlijk niet meer naar God toe. Hoe moet je nou naar God toe als je geen vergeving hebt gekregen? Laten wij de beleidnis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. En dat is nog steeds zo. Jahwe is getrouw. En degene, de dingen die hij zegt, die doet hij. En wat hij beloofd heeft, daar houdt hij zich aan. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dus we hebben ook echt een opdracht naar elkaar toe. Laten wij de onderlinge samenkomst niet vergeten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en zoveel te meer als de grote dag nadert. En die nadert tegen met rassenschreden, ik denk dat iedereen ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt, dat we ja, toch in de eindtijd zitten en dat met rassenschreden eigenlijk die tijd gaat naderen. Het wordt steeds gekker wat er allemaal gebeurt. Want als wij willens en wetens zondigen, zegt Paulus, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Ja, als wij willens en wetens de fout ingaan zonder te letten op dingen die ons gevraagd worden, ja, dan is er eigenlijk geen mogelijkheid van redding meer over. Want wat wil je dan nog? Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden, zegt Paulus. Als iemand de wet van Mozes er niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid. Op het woord van twee of drie getuigen. En dat is steeds, hè? dat is overal. Waar twee of drie getuigen, dan hoort het vast te staan. Maar als je natuurlijk twee of drie getuigen hebt die liegen, dan heb je ook een probleem. Hoeveel te zware straf denkt u dat zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaat heeft ja het is natuurlijk verschrikkelijk als je die verwerpt als je Yeshua verwerpt en zegt nou, dat, dat zegt mij niks meer dan is er eigenlijk geen, geen hoop meer denk ik wij kennen immers hem die gezegd heeft mij komt de vraag toe, ik zal het vergelden spreekt Yahweh en verder Yahweh zal zijn volk oordelen en dat is een grote troost, ik hoef niet te oordelen ik heb daar verder geen zeggenschaps in en dat is een hele troost Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, zegt Paulus. Maar herinner u de dagen van wel eer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. U eens werd u door smaad en weer tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Nou, ik denk dat we zelf ook hebben, het is al verschillende keren voorbij gekomen vandaag. Dat we behoorlijk alleen zijn komen te staan als gemeente. Dat het steeds kleiner wordt. Dat is erg jammer. En ik heb nog steeds wel het geloof dat het ook weer, weer groter kan worden, dat het weer kan groeien. Maar het is een klein clubje, Want u hebt ook medelijden gehad met mij, zegt Paulus, in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Dus het is niet zo dat als je hier beroofd wordt, dat dan ook de eigendommen uit de hemel geroofd worden. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt verharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de belofte zult verkrijgen. Dus het is niet voldoende om te geloven, het is ook nodig om te blijven volharden. Om steeds jezelf eigenlijk weer te vermanen van blijf alsjeblieft in dat spoor en blijf volhouden. En als je volhoudt, dan zul je op een gegeven moment de belofte verkrijgen.